uur. Het NOS-journaal. Jurist Stubenitski. In Eindhoven dreigen de kabels van een brug te knappen. Daarom is de weg tussen Eindhoven en Veldhoven gesloten. Boven de weg hangt een zwevende fietsrotonde... waarvan de bekabelingen dreigt te begeven. De gemeente Eindhoven bespreekt wat er moet gebeuren. De bijzondere fietsrotonde is sinds eind vorig jaar in gebruik. De rotonde hangt aan een piloon van 70 meter hoog. Het CDA wil dat op termijn de hypotheekrenteaftrek wordt aangepakt. Volgens Haagse ingewijden staat die koerswijziging in de toekomstvisie van het strategisch beraad van de partij. Dat beraad, onder voorzitterschap van oud-minister De Geus, werd vorig jaar ingesteld om een aanzet te geven voor een nieuwe koers. Verslaggever Michiel Breedveld. Dat het strategisch beraad van het CDA nu toch pleit... voor een aanpak van de woningmarkt... door onder meer uh, die hypotheekrenteaftrek te beperken... is wel degelijk een belangrijke koerswijziging. Zeker als je je dan bedenkt dat er in de toekomst geen meerderheid meer is... voor behoud van dit belastingvoordeel voor huizenbezitters. Want alleen de VVD en de PVV vinden dan nog... dat er niet aan getornd mag worden. Naar verluidt stelt het strategisch beraad verder voor... om meer aandacht te geven aan duurzaamheid... en om de arbeidsmarkt te hervormen. Een jongen van 13 uit Veldhoven is opgepakt omdat hij voor meer dan een ton schade zou hebben aangericht in Eindhovense stadsbussen. Vorige maand ging hij volgens de politie in de weekends naar de remise en richtte daar vernielingen aan. Hij had het voorzien op filiastbussen die magnetisch geleid over speciale banen rijden. De jongen bekladde onder meer apparatuur en zitplaatsen in de bussen met verf. De Eindhovense politie heeft hem vastgezet voor verhoor. In Leiden is de politie beschoten, vermoedelijk door overvallers. Aan het einde van de ochtend kreeg de politie melding van een overval op een winkel in de Haarlemmerstraat. Toen wij daar kwamen aan de Haarlemmerstraat werd er op uh, agenten geschoten. Uh, ze zijn bij, daarbij niet geraakt, maar er zijn wel, uh, de agenten hebben wel lichte verwondingen van uh, glasscherven. Vervolgens werden wij door uh, verschillende getuigen erop gewezen dat de verdachte winkels in waren gegaan. Ze dus hebben meerdere winkels doorzocht. En toen hebben we uiteindelijk één man, een 21-jarige Amsterdammer, kunnen aanhouden. De politie hield daarna nog twee mensen aan, maar het is nog niet duidelijk of die iets met de overval te maken hebben. In Griekse apotheken krijgen mensen alleen nog medicijnen als ze direct betalen. De apothekers hebben dat besloten omdat ze door de crisis in geldnood zitten. Normaal krijgen ze de medicijnen die ze aan hun patiënten geven vergoed door het ziekenfonds, maar dat is al maanden niet gebeurd. Klanten van de apotheken moeten de kosten van hun medicijnen nu aan de kassa afrekenen... en dan zelf declareren bij het ziekenfonds. Volgens de brancheorganisatie in Griekenland kunnen de apothekers niet anders. Ze moeten bij de groothandel zelf ook contant betalen, zegt een woordvoerder. Het weer, het is bewolkt en er is kans op wat motregen. Het wordt 8 of 9 graden. Morgen regen, veel wind en ook ongeveer 9 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er is een aanrijding geweest op de A13, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft en het knooppunt Kleinpolderplein staat 7 kilometer. Bij het Kleinpolderplein is de rechte reishok dicht. Verkeer richting Rotterdam kan het beste oprijden via Gouden over de A12... dan keren en dan weer de A20 nemen. Aan de zuidkant van Rotterdam ook een aanrijding op de A29... bergen op zomer richting Rotterdam. Daardoor is de weg bij het knooppunt Vaanplein voorlopig dicht.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 Eind deze maand zal zeilmeisje Laura Dekker als alles goed gaat aankomen op Sint Maarten. Dan heeft ze haar succesvol verlopen wereldreis erop zitten. Maar opnieuw is er commotie ontstaan, want ze zou te weinig huiswerk maken. Advocaat van Laura Dekker, Peter de Lange, goedemiddag, hartelijk welkom. Heeft ze zich al bij een school in Nieuw-Zeeland ingeschreven? Uh, nee, nog niet, maar uh, misschien een kwestie van tijd. Want dat is wel het plan. Ze is het een beetje zat, al dat Nederlandse gezeur. Nou, het is wel even schrikken hoe Nederland reageert op al haar woeste plannen. Maar uh, eerst maar een stapje voor stapje kijken of ze nu Sint Maarten haalt. Ja, en het volgende stapje na Sint Maarten, want daar zijn we toch wel benieuwd naar. Iswa Amsterdam. Oh, <laughs> oké. <okay. laughs> ze komt in ieder geval naar Nederland. Ja. Molens, Klompen en Tulpen, dat zijn overbekende Nederlandse symbolen in het stadje Linden in het noordwesten van de Verenigde Staten. 50% van de inwoners heeft Nederlandse wortels, schrijft Mariette Meester. Je hebt een boek geschreven over jouw familie daar. Is er nou in Linden sprake van een gezonde commerciële inslag of slaan de molens ook vooral voor sentiment? Nou ja, tulpen en, en dat, dat, dat zijn natuurlijk geweldige symbolen. Dus ze staan eigenlijk symbool voor iets anders. En voor? Uh, ja, voor toch een beetje verlangen naar Nederland. En je wortels, je identiteit. Want dat is er nog en... altijd, na al die generaties. Ja, kennelijk vinden mensen het nog steeds belangrijk. Dus ze doen ook nog een klompendans. daar ben ik ook bij geweest. Dat heet dan ja. zo klompendans. <laughs> dat ja. doen wij al lang niet meer, maar nee. daar wel. Ja, dat doen ze daar. Vastgoeddirecteur Bart Kuil werkte mee aan, de, aan een boek... over de toekomst van het winkelen. Winkeliers moeten heel wat uit de kast halen... om de strijd om de klant niet te verliezen. Goedemiddag, meneer Kuil. Wat voor spullen koopt u zelf, vooral via internet? Nou, heel toevallig. Dit weekend heb ik voor het eerst een paar schoenen via internet gekocht. Schoenen? En ze pasten nog ook. Want <laughs> eigenlijk ben ik er altijd heel voorzichtig en terughoudend mee geweest. Maar uh, dat is goed uitgepakt. En waarom was u daar terughoudend mee? Nou, ik, ik ben toch nog van de generatie die heel graag wil voelen, wil zien, wil kijken. En ja, toch liefst even weten wat je koopt. En bent u er nu echt zat. om? Gaan alle schoenen vanaf nu? Nee hoor, helemaal Niets. niet. Maar ik vond het een leuk experiment en het is geslaagd. Met een uh, vergeetpil traumatische ervaringen voor altijd en eeuwig vergeten. Het lijkt science fiction, maar in de Verenigde Staten wordt het effect onderzocht op militairen met het posttraumatisch stresssyndroom. stresssyndroom. Ethicus Jan Forstenbos, we gaan daarover praten met jou. Heb jij ook dingen die jij wil vergeten? Nou, genoeg. Uh... <lacht> <lacht> een beeldje? So, ik ben een beetje bang wat, uh, dat die pil gewoon op allerlei andere uh, dingen werkt. Dus dat hij er niet precies diegene uit wil pikken pik die, uh, die ik wil vergeten. En die je wil vergeten, dat ga je ons niet vertellen, denk ik. Uh, uh, nou, dat laat we eventjes, ja. Doe maar, maar <lacht> Dichter bij de dag is vandaag Sander Koolwijk. Zijn gedicht is tegen drie uur te horen. Heeft u een vraag of opmerking voor ons? Dan zou ik u een bezoek aan onze website willen aanraden. Dit is de dag.nu. U kunt ook reageren via Twitter. En dan kunt u het best de hashtag DDD gebruiken. Peter de Lange, u bent de advocaat van zuilmeisje Laura. Klopt het dat de leerplichtambtenaar pas nu... vlak voor haar aankomst op Sint Maarten weer aan de bel heeft getrokken? Even na de zomer zijn de eerste signalen gekomen... dat men toch wel een nader gesprek wilde met vader... Dus uh, redelijk recent. Redelijk recent. Niet afgelopen week, maar wel een uh, paar maanden geleden ongeveer. Ja, zijn we begonnen en uh, die discussie loopt nog eigenlijk steeds. Ja. Nou was het zo dat Laura van de, van de rechtbank toestemming had gekregen... om te gaan zeilen min of meer aan de verantwoordelijkheid voor haar onderwijs... en dat soort dingen werd bij haar ouders ge gelegd. Heeft die leerplichtambtenaar daar überhaupt eigenlijk wel iets mee te maken? Nou, ja. dat is een fantastische vraag die u stelt. <laughs> Dank u, uh, wel. Ja. Dat is de spijker op zijn kop, denk ik. Want het begint natuurlijk met de vraag, waar ontleent nou een willekeurige ambtenaar uit Goes zijn of haar bevoegdheid aan... om hier vragen over te stellen. Ja, en wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat denkt u? Nou, dat is, dat is interessant. Men zegt twee dingen. Uh, allereerst dat ze uit de mediaberichten... Uh, onder andere uitlatingen van Laura zelf zouden hebben begrepen... dat ze alle schoolboeken overboord heeft gekieperd. En uh, dat ze niks meer aan school zou doen. Nou, de werkelijkheid ligt iets genuanceerder en mm, iets anders. Aan het begin van de uitzending hoorden we de uitspraak van haar... dat ze er niet zoveel meer aan doet. Ja. en de um, schoolboeken zijn nog wel aan boord? Ze uh, zijn zeker aan boord. Uh, het volledige programma HV4 hvo HV5 uh, heeft zij aan boord... heeft ze ook al gaan bekeken. Uh, en geleerd. En dat het tweede ik heb het is... dat zegt mijn zoon ook altijd. <laughs> ja, daar begin, mee, daar begin je mee. Eerst maar dan zal ik hier lezen en dan verder kijken. Mm -hmm. Het tweede punt is... Um, uiteraard hebben we toen uh, een heel gedoe gehad... over wat ze mooi heet de cognitieve ontwikkeling van Laura. Met alle zorgen die erover zijn. Waarvan ik steeds heb gezegd... Nou, ik wou dan over al onze jongeren in Nederland zoveel zorgen hadden... als over zo'n meisje die echt wat wil op de universiteit des levens, hè? Uh, zoals dat dan heet. Maar um, het andere punt is dat een kantonrechter... in um, Den Bosch uitspraak heeft gedaan... in een min of meer vergelijkbare zaak van een minderjarige... die ook buiten Nederland woonde. Maar de ouders nog in Nederland, waarvan toen is gezegd... Je hebt een afgeleide woonplaats. Dus eigenlijk woon je nog steeds in Nederland, ah, ja. ook al ben je daar buiten. Ja, en de vader van Laura woont nog in Nederland. Precies. Dus het kan zijn dat die leerplichtambtenaar denkt... nou, en daarom kan ik me alsnog daarmee gaan bemoeien. Precies. En het aardige nu was dat die kantonrechten zich weer baseren... op een uitspraak van het Hof Amsterdam in Arnhem. Hoe dat zit, dat zal ik u niet de uitleggen heen, de juridische vandaag. Juridische niet, niet, nee, maar niet. waar het om gaat is, dat was ook een zaak van Laura. Die ik voor haar daar heb behandeld. En daar ging het om vragen... Um, welk recht is nu van toepassing, naar welk recht moet worden beoordeeld... of Laura wel of niet minder of meerderjarig is... wat gevolgen heeft voor wel of niet leerplicht. Is Nederlandse wetgeving überhaupt op haar van toepassing? Ja. En dat soort vragen. Ja. Zullen even naar de onderwijswethouder Joannes de Bat van de gemeente Goes gaan, want die is verantwoordelijk voor de leerplichtambtenaren. Goedemiddag, meneer de Bat. Goedemiddag. Ja, waarom heeft u zo eind van de zomer toch weer deze zaak aan hangen gemaakt... bij de vader van Laura? Nou, vanzelfsprekend is het een zaak die wij uh, al volgen vanaf het begin uh, van dat dit speelt. En in de loop van vorig jaar is uh, inderdaad een verzoek uitgegaan naar de vader van Laura... ...om eens met elkaar in gesprek te komen uh, hoe uh, een en ander aangepakt zou kunnen worden. Ja, maar ze is bijna aan het einde van haar reis. Had u niet even kunnen wachten tot ze weer terug was? Ja, maar het, volgens mij is het niet van belang uh, wanneer de reis eindigt en, uh, of, of er, uh, um, waar zij eventueel aan land uh, komt van belang is inderdaad, wat de heer Lange zelf net ook aangeeft... de ontwikkeling die Laura zelf uh, doormaakt. Uh, en inderdaad, als Ben eventueel wel aan land komt... Uh, de schoolontwikkeling die daarop volgt. En uh, ons doel is, en uh, nog steeds, om in gesprek te komen met de vader... en uh, op die manier, op een, uh, een rustige manier, met elkaar daarover in gesprek te raken. Ja, en dat is dus niet echt gelukt, hè? Uh, die constatering is juist. Ja, heeft u dan spijt van hoe u het aangepakt heeft, dat dat anders gemoeten? Um, nou, wij hebben een briefje gestuurd uh, uh, wat uh, uh, vriendelijk en duidelijk is... van uh, graag nodig wij uit voor een gesprek. En uh, die uitnodiging ligt gewoon nog steeds op tafel. Ja, en daar heeft tot nu toe de vader van Laura niet gehoor aan gegeven. Kunt u zich voorstellen dat de familie uh, Dekker denkt... ja, die Nederlandse instanties, we hebben daar gewoon helemaal geen zin meer in? Ja, voor mij is van belang dat wij uh, bijvoorbeeld aanstaande vrijdag... ook weer ouders over de vloer hebben uh, van kinderen... die uh, een dag te vroeg uh, mee op uh, wintersportvakantie zijn gegaan... Dat soort ouders volgt ook alle, me, alle mediaberichten over uh, uh, leerplicht. Um, en het is aan ons om ieder kind gelijk te behandelen. Ja, maar Laura is toch niet gelijk aan ieder kind? Voor de leerplichtwet wel. En dus voert u hem op deze manier uit. Meneer de Lange, Snapt u dat? Dat, dat, dat zo'n instantie zegt, ja, wij kunnen geen uitzonderingen gaan maken. En, en ja, ieder kind wat zich onttrekt aan een leerplicht, ja, daar gaan wij toch uh, achteraan. Nee, op zichzelf kan ik de gereden zorgen van uh, de wethouder en zijn instantie wel begrijpen. Alleen, Laura is al uitvoerig door de mode gegaan. Daar zijn afspraken over gemaakt. En daar gaat het nu om. En als iedere ambtenaar in Nederland... of welke willekeurige ambtenaar dan ook in Nederland zegt... nou, wij gaan ook eens iets van Laura vinden... dan is de eerste vraag die je met elkaar hebt te beantwoorden... op welke basis, op, welk, op grond van welke bevoegdheid... mag je dat dan doen? Ja. En daar heb ik tot op de dag van vandaag geen helder antwoord op. Nee, meneer De Bat, heeft u daar een antwoord op? Jazeker. Het is zo dat de vader van Laura woonachtig is in het gebied waar uh, het regionaal bureau leerplicht, waar ik namens uh, spreek, uh, woonachtig is. Dus de vader uh, is uh, woonachtig in, uh, in Branisse, En dat betekent dat uh, de leerplichtambtenaren van uh, de gemeente Goes... die werken voor de oost regio ook de verantwoordelijkheid hebben voor uh, de leerplicht van kinderen van uh, ouders in ons uh, gebied woonachtig. Ja. Nou, meneer De Lange, dat klinkt heel aannemelijk, toch? Naar Nederlands recht zou dat een legitieme, een sluitende opvatting zijn. De vraag is alleen of Nederlands recht überhaupt een toepassing is. Ja, en meneer De Bat, heeft u zich dat afgevraagd? Of Laura daar wel onder valt? Um, ik baseer me op datgene wat ik zojuist heb gezegd. Een Nederlands recht lijkt mij van toepassing. Uh, de Leerplichtwet daarmee dus ook. En, uh, en natuurlijk wil ik heel graag uh, alle uh, um, uh, geluiden en argumenten horen waarom het eventueel niet zo is. Maar dat was nou juist de reden dat we hebben gezegd. Ga nou, probeer nou buiten om de media, buiten om alle aandacht. Gewoon een gesprek met de vader te voeren. zodat we dat. Uh, uh, uh, gewoon onder vier ogen wat mij betreft kunnen, kunnen oplossen of oh, aanpakken. Ja. En uh, alle aandacht, ja, ik begrijp heel goed dat de heer De Lange zegt... daar is niemand mee gediend. Nee. En daar ben ik het dus ook mee eens. Ja, en en waar, waar wijdt u dat aan, al die aandacht die daar nu voor is gekomen? Ja, het is een bijzondere situatie. Dat, dat, dat, dat, dat ziet iedereen. Hè. Dat was al bij, bij het vertrek uh, en dat zal bij de aankomst niet anders zijn. dus die, Wij hadden die aandacht ook verwacht. En dat is de reden dat wij tijdig uh, uh, een briefje naar de vader hebben gestuurd... van ja. laat ons vroegtijdig in gesprek komen... Want op het moment dat ze eventueel aankomt in Nederland, uh, ja, dan zit iedereen er bovenop. Ja. En vanzelfsprekend was er dan uh, wellicht één journalist op de gedachte gekomen om de vraag te stellen. En hoe staat het met je ontwikkeling? Ja, nou, en dan misschien, wel, je. misschien wel iets meer. Maar het feit dat het nu dan toch ook weer een nieuwsverhaal is geworden. Het feit dat u die uitnodiging aan die vader heeft gedaan. Aan wie wijt u dat? Um, ik kan alleen maar zeggen dat ik daar als een stekker van baal. En uh, dat was ook helemaal niet onze bedoeling. Nee. En nog steeds geldt de uitnodiging aan de vader om gewoon onder uh, vier ogen in gesprek te gaan. Ja, en denkt u dat u nog komt? Um, ik hoop het. Ja, maar... Staat er eigenlijk een sanctie op als u niet komt? Um, daar heb ik me nog niet eens over gebogen. Ja. Ja, het is al vanaf uh, eind vorig jaar, of wat zeg ik? Nou, halverwege vorig jaar, dus dat nee, gaat nee, het ook nee, niet de, meer doen. La, de laatste uitnodiging, en dat is de uitnodiging waar ik me op baseer, die is van half december. Ja. Half december, oké. Okay. Ja. Wat, wat is nu het, het, het, het vervolg van dit traject? Uh, wacht u nog, hoe lang wacht u nog op, uh, op, op, op zijn komst? Ja, ook dat is afhankelijk van, een, van allerlei factoren. Uh, onder andere van de procedures die de heer de Lange bij ons uh, neerlegt. Uh, wij hebben de brief gestuurd, de uitnodiging staat nog steeds en uh, in eerste instantie is die geweigerd. Wij hebben argumenten om de uitnodiging wellicht nog wat nadrukkelijker uh, neer te leggen. Ja, en op basis van de reactie op die uitnodiging zullen wij uh, actie ondernemen. Ja, En wat is een uitdrukking nadrukkelijker neerleggen? Dreigen met iets of zo? Nee, dat het is niet mijn stijl van werken. Gewoon uh, proberen in contact te komen en uh, de, uh, als het moet ga ik naar hem toe. Geen enkel probleem. Ja. Krijgt ze ook een huldiging straks in Bruinistel of in Goes als ze terug is? De vraag is waar ze aankomt, dat weet ik niet. Maar stel dat ze in Goes bereid is te komen. Wij hebben een prachtige stadshaven die midden in de stad ligt. En als ze hier aankomt, dan zullen wij ze met alle hulde ontvangen. Kijk. Ja, nou, dat klinkt mooi. Hartelijk dank, Joannes debat van de gemeente Goes. Ja, we praten nog even verder met de advocaat van Laura, Peter de Lange. Meneer de Lange, uh, meneer de Bat, klinkt toch niet geheel onredelijk? Nee, ik vind het ook hartverwarmend, uh, hartverwarmend wat <coughs> hij zegt. Ik twijfel ook niet aan de goede bedoelingen. Alleen we hebben juist in het verleden al rondom Laura gezien... in die bijzondere situatie dat er heel veel mensen met heel veel goede bedoelingen... Laura langzaam maar zeker het zetje gaven naar haar afgrond. Is het zo erg? Ja, ze is zelfs destijds gevlucht naar uh, nou ja, het inmiddels uh, al onbekende Sint Maarten. Ja. Uh, maar dat was echt een absoluut dieptepunt. Alles onder het mom van jeugdbescherming en goede jeugdzorg. En u heeft dus eigenlijk niet zo heel veel vertrouwen meer in instanties... die zeggen op te komen voor haar, voor haar ontwikkeling en voor haar goede belangen. Precies, het gaat zelfs verder. We hebben zelfs gereden vermoedens en aanwijzingen dat dit geval niet op zich staat. Maar enerzijds bedoeld is om de positie van Ingrado... de Vereniging voor Leerplichtambtenaren nog wat meer kleur te geven. Uh, eigenlijk ten koste van Laura. Uh, men bemoeit zich ermee vanuit juridische dienstverlening... vanuit Ingrado naar de gemeente toe. En ook, ik roep ook in herinnering dat destijds oud premier Bolkenende, ook um, oud-minister André Rauwvoet van Jeugd en Gezin... en de oud-staatssecretaris van Onderwijs, stansminister Marja van Bijstenveld. zonder dossier, voor alles uitriepen dat dit toch allemaal niet kon. Maar u vermoedt een complot? Hoor ik dat goed? Nou, ik ben niet zo van de complotten. Maar ah, uh, weet, als, je ogen open houd, als je ogen openhoudt, dan zie je dat dit geval niet op zich staat. Ja, voorstel was. Ja, ik vroeg me af. Welk recht zou dan van haar op, op haar van toepassing zijn? Stateloosheid of zo? Wat, wat, wat nee, denkt u nee, Hoe zou nee. dat dan werken? Nee, uh, dat, dat hangt af van de keuzes die zij maakt. Als, als zij met haar ouders besluit zich te gaan vestigen in uh, Nieuw-Zeeland. Dan denk ik dat je moet uitgaan van toepassing van het Nieuw-Zeelandse recht. Ja, dat lijkt me. Wel Is dat zo. wat zij overweegt? Uh, Laura is uh, helemaal klaar met Nederland, absoluut. Dus zij overweegt niet alleen, zij heeft ook al haar vlag op haar boot gewisseld. Dus dat is haar uiting. Uh, ik begrijp dat ook. Ik kan hem ook verklaren in de context waarin ze zich bevindt... en alle geruchten die er zijn. Dus die huldiging in Goes die gaat er niet komen? Nou, iets anders is dat het wel tijd is om, als hij eenmaal geland is op Sint Maart... om dan nog in alle rust na de festiviteiten... Uh, met elkaar, bijzonder vader en moeder, met haar is te kijken... wat is nou een volgend stapje. Ja. Ja. Even, even los van alle emotie die eromheen zit. Het is toch heel redelijk om te zeggen: ze moet gewoon haar huis ook maken. Want dat hebben we afgesproken met elkaar. Ja, tuurlijk. Um, uh, en als, als je... ze zelf zegt dat ze dat niet doet, Ja, dan gaan de mensen vragen: waarom doet ze dat niet? Ja, precies. Uh, nou, bij. Uh, als jurist de HVL-tekst dan even, dat betekent een uitspraak moet je uitleggen. En dat betekent de context is: ik doe wat ik kan in de context van mijn reis. Ik, um... Maar was dat ook de afspraak toen ze wegging? Nou, dat ligt in de aard van de reis besloten. Uh, als je zegt: uh, ik woon in Nederland, we gaan immigreren naar Canada. En uh, je hebt drie kinderen die zitten hier op school. En uh, dan vraagt vrouw vervolgens aan de man: naar welke school gaan ze dan in Canada? En dan zeg je: ja, maar we hadden toch niet afgesproken dat de kinderen van school zouden veranderen. Nou, hier is het zo: je maakt een zeilreis. Dat betekent als je op zijn kant ligt voor. Um, uh, ...Kaapstad uh, met windkracht 11, uh, dan zit je niet aan je huiswerksommen. Mm. Dan ben je niet bezig met je aandrijfskunde. Maar heeft ze dan eigenlijk iets beloofd dat ze niet waar kon maken? Nee hoor, nee, nee, nee, nee, nee. Het enige wat Laura vraagt is reken met de beperkingen die ik heb... ...om daadwerkelijk mijn reis te kunnen voltooien... ...en mm. mijn huiswerk in dat kader goed te kunnen ja. doen. En daar wordt te weinig rekening mee gehouden, absoluut. Is, is haar ja. ervaring. Absoluut, absoluut. Ja. Ja. En u ja. sluit niet uit dat ze er gewoon even geen zin meer in heeft in het huiswerk? Oh jawel, tuurlijk. Uh, net zoals iedere puber. Nou, Jammer. maar wie zegt er dan dat ze dat toch moet doen? Uh, haar vader en um, de wereldschool waar ze ingeschreven staan. En die doen dat beide, denkt u? Ja, nee, dat weet ik zeker. Dus er wordt haar echt wel degelijk uh, verteld hoe belangrijk het is... dat ze haar opleiding ja. doet en dat ze blijft studeren. Absoluut. U bent al eigenlijk vanaf Laura's dertiende betrokken bij deze zaak. Ja. Uh, uh, u doet het ook pro deo, heb ik uh, begrepen. Ja. Wa waarom, uh, waarom raakt het u zo? Um, um, enerzijds, je begint ergens aan en dan probeer je wat af te zien. Uit. En dan weet je gewoon niet waar het eindigt. Nee, dat, is uh, dat is een deel van het verhaal. Dus, maar dus <laughs> misschien. Vo voordat u mij helemaal ziet als garitatieve instelling, zo opereer ik niet. Dus nee, u een ziet een er ook niet aan waar het Dat komt allemaal goed. Nee, het tweede ik, is. Het doet u wel wat. Uh, het, zeker. Uh, het is ook een zaak die je niet zomaar kan overdragen. En die zeggen, nou, ik heb hier nu geen zin meer aan. Het een is echt puzzelstukje bij het ander. Dus het hoort allemaal bij elkaar. En uh, derde is, ik heb me ook bij de rechtbank toen hard gemaakt om dit te worden. Van het walteam om hè, er waren zorgen over hoe doe je dat nou? Zegt nou, er is ook begeleiding voor nodig, ook juridisch, hè, met allerlei eh, perikelen die er kunnen ontstaan. Stel, ze slaat nu om, wat gebeurt ja. er allemaal? Kun mm je -hmm. instanties bereiken? Daar heb ik me ook mee gecommenteerd Het is ook een passie voor een minderjarige. Ja. Um, en ik heb zelfs drie zoons, ik zie jaar een beetje als een stiefdochter. Ja, en, en, en hebben die ook dit soort plannen? Uh, nee, die kunnen niet zeiden. Oh, dus, uh, nee. of, wilde u, of wilde u zelf vroeger ook heel graag een zoudenreis maken en is dat niet gelukt? Nou, zo, ja, dat kom ik even bij mijn buurman terecht met zijn pil. is uh, <laughs> <je> <laughs> Daar valt een hoop over te zeggen, maar dat zal ik hier nee. niet doen. Zij komt als alles goed gaat over twee weken aan op Sint Maarten. Bent u daar dan ook? Uh, ik heb helaas geen tijd, maar ik was er graag naartoe gegaan. Ja. En u ja. verwacht wel dat zij na Sint Maarten dus in ieder geval naar de Hiswa komt in Amsterdam. Ja. Ja. Op wat voor termijn verwacht u dan haar vertrek weer uit Nederland? Ja, of is nog even dat ze hier langskomt. Kunnen we dat ook oh, even ja, regelen? Ja, je... Kunnen we dat ook even afspreken? Ja. <laughs> nou, laat ik zeggen dat ze een nummertje trekken zijn, maar ze zal ergens uh, wel iets doen, denk ik. Okay. Uh, maar eerst maar op van harte welkom. Ja, wilt u haar zeggen dat we heel aardig zijn? Ja. ja, ja en dat ja, we haar vader ja, ja. hier ook al hebben gehad en nu u. Dus ja, we, hebben een ja, ja, ja. Voor we zitten nou, er goed ik in. Ik, haar vader, uh, vrijwel dagelijks en ook uh, Laura met enige regelmaat. Wanneer oh, heeft uh, u haar voor het laatst gesproken? Uh, net na Nieuwjaar. Ja. En hoe was het toen met haar? Uitstekend. Ja. Ze maakt het erg goed. Ze gaat als een spier. En is ze, als, je, als u het met haar heeft over hoe het in Nederland gaat... is ze dan nog steeds zo boos en gefrustreerd als een half jaar geleden? Of kan ze dat ook wel achter zich laten? Nou, Laura is nog bezig. Um, laten we dat vooral ook niet vergeten. En daar zit ook een punt van mijn betrokkenheid. Uh, zij is ontzettend geraakt, letterlijk en figuurlijk... door de procedures van de tijd. Als volwassen heb je al veel moeite met dat soort ingrijpende rechtszaken... waar de staat inmengt in je privéleven. En zelfs bedenkt dat je uit huis geplaatst wordt bij vreemden... terwijl je zielstel van je vader en je moeder houdt. Mm -hmm. Ondenkbaar. En dat verwerkingsproces, daar is ze nu mee bezig. Maar ze is ondertussen ook aan het reizen en al die indruk aan het stapelen. Yeah. Er staan straks meer dan duizend man op haar te wachten op de Kale. Vanuit de hele wereld, ik denk meer dan 500 journalisten. Eh, met allemaal fotocamera's en teams. Kan en ze, kan ze kant... dat aan, denkt u? Ze heeft geen keus. Ja, nee, maar ja. Uh, u, het is ook een stiefdochter, zei u nou, net. Ja, dus... maar het is, het, is, het is iemand die, die daar wel um, uh, op voorbereid wordt. En om daarmee om te gaan, geleerd wordt om om te gaan. Maar het is niet haar ding. Nee. En ze heeft het best zwaar en dit kan ze er eigenlijk gewoon niet bij hebben. Dat verklaart ook haar reactie op dit moment. Ja. Ze is er eigenlijk helemaal klaar mee. Doet u haar er hartelijk goed als u we haar weer spreekt? En eens. vooral graag bij ons even aan tafel. <laughs> Straks praten we over het Amerikaanse stadje Linden, dat Nederlands in het kwadraat is. Nu praten we verder met Bart Kuil over de toekomst van het winkelen. Shop till you drop met je smartphone. Steeds meer mensen kopen steeds vaker op internet. Dit was een cd-winkel. Dat ligt ook een uitdaging denk ik, voor die winkelstraat. En even verderop, drie lege panden waar een paar maanden geleden nog computers en fietsen werden verkocht. Ja, het nieuwe winkelen is interactie, dat is met elkaar communiceren. Er zijn onmas veel winkels die niks doen op internet. Niet meer het traditionele foldertje bij iemand in de bus. Ja, vastgoeddeskundige Bart Kuil. Uh, fysieke winkels krijgen het steeds moeilijker. Hoe komt dat? Nou, ik, kijk, de aanleiding denk ik van vandaag is uh, dat... Uh, dat we een boek gepresenteerd hebben... waarin we de toekomst van het winkelen geschetst hebben... in, in een aantal varianten. Um, en wat wij constateren is... erg afhankelijk van een aantal ontwikkelingen... Um, uh, ziet eigenlijk de toekomst van het winkelen er positief uit. Uh, alleen, ja, er zijn wel een aantal uh, veranderingen aan de gang op dit moment... waar uh, zeg maar de reguliere uh, de winkelstand, de reguliere detailhandel... rekening mee moet houden. En dat is onder andere uh, de vergrijzing van de bevolking... De opkomst van internet, social media um, en ja, de economie staat er natuurlijk op dit moment niet ja. florissant voor. En dat heeft ongetwijfeld ook zijn effect op bestedingen. En daarmee op, uh, op de, de, de omzet en de verdiensten van, uh, van uh, winkeliers. Ja, ik zat me wat voor te bereiden op dit gesprek. En toen kwam ik uit bij een gesprek op internet met een hoogleraar e-commerce. En die zei een derde van de gewone winkels gaat eraan. Ja. We hebben in die scenario's die wij uh, zeg maar uitgewerkt hebben voor de toekomst... dus voor 2025, zitten er verschillende. Eén van de scenario's is inderdaad, ziet er uh, vrij, uh, vrij somber uit. Dan zou inderdaad uh, rond de 30% van de winkelstand uh, kunnen verdwijnen. Er is ook een scenario wat zegt dat er misschien nog wel 10% meer winkels bij kan. Ah, welk het wordt, weet ik niet. En in welk scenario effect, is dat het geval? Nou, dat is in het uh, scenario dat, uh, dat de, de wereldeconomie weer aantrekt tegen 2020... Uh, dat, uh, dat Oei, er dat er is over negen jaar. Ja, dat, uh, nou ja, dat is een behoorlijke tijd hè, op doorbreid. een mensenleven. Uh, en uh, dat, uh, uh, dat er ook een uh, wat meer liberaal uh, vestigingsbeleid voor, uh, voor winkels komt. Uh, het onderzoek waar u naar refereert, ik ken het toevallig. Dat was gisteravond, dacht ik ook, op het NOS-journaal. Ik, nou, ik waag daar uh, vraagtekens bij te zetten omdat uh, in dat scenario ervan uitgegaan wordt dat grote winkels zich vestigen aan de randen van steden. En het mooie in Nederland denk ik is, is dat wij uh, van oudsher een traditie hebben waarin we de stadcentra beschermen. Uh, en juist die grootschalige ontwikkelingen aan de randen van steden nooit hebben toegestaan. Anders dan bijvoorbeeld België of Frankrijk waar je van dat soort grote koopdozen of de, de malls, uh, waar je die juist wel veel tegenkomt. Er staan op dit moment heel veel winkels leeg. Bijvoorbeeld in de plaats Hilversum waar ik woon, er sta, er zie ik heel veel lege winkelpanden staan en dat zie ik op meer plaatsen in Nederland. Is dat tijd nog te keren dan? Nou, ja, ik, dat is zo'n algemene term. Hè. Er staat heel veel, heel veel leeg. Ik denk dat je heel goed moet onderscheiden naar de gebieden waar je het over hebt. Hè, dat je in krimpgebieden problemen hebt met de winkelstand lijkt me logisch. Ja, heel maar veel is stads... geen krimpgebied lijkt me. Niet echt, nee, maar in stadscentra, zeker in de grotere centra vanaf 100.000 uh, inwoners... daar is juist nog ongelooflijk veel druk op de markt. Daar is nog een grote vraag juist naar, uh, naar nieuwe winkels. Alleen de fysieke ruimte is er daar niet. Ehm... Um, dus het is, je kunt niet zo zeggen dat er overal maar leegstand is, wat wel duidelijk een effect is van ook de economie en misschien ook wel de opkomst van internet. Is dat met name aanloopstraten, dus al het gebied wat zeg maar niet kernwinkelgebied is, dat daar langzaamaan leegstand ontstaat. En ja, dat. Dat heeft vele effecten. Dat komt deels door vergrijzing ook. Dat is en een dit ook niet zo goed. Die, al die mensen hebben altijd tijd om te winkelen, toch? Waarom ja, ja dat, mensen... dat zou je zeggen. Alleen uh, wat uit onderzoek ook wel blijkt... is dat uh, juist mensen van uh, 65 en ouder uh, minder uh, besteden... wellicht minder besteden dan ze zouden kunnen. Want ik denk dat we juist met generaties straks te maken hebben... van, van koopkrachtige ja. uh, uh, uh, ja, ouderen... die ook bovendien in, uh, nou, fysiek in goede, uh, goede ja, doen zijn. Al die babyboomers die hebben toch heel veel geld horen Die hebben altijd. nog. Uh, die hebben huizen en die hebben goede pensioenen. En hè, dat althans relatief goed. En, uh, dus, dus, maar op de een of andere manier is het toch zo kennelijk... dat, dat sommige uh, 65-plussers tot wel 30% minder besteden dan mensen van daarvoor. Okay. Maar misschien is dat ook een generatiekwestie. En zal dat op termijn veranderen? Ze zijn dat, nog zuinig van na de oorlog. Dat denk ik, ja, ja in de wederopbouw. Nou ja, die hebben alles al. Ik bedoel, ik ben ik in, die, al. in die leeftijd, 60 jaar. Dus waarom zou je meubels bijvoorbeeld? Ja, als je gewoon duurzame meubels hebt, hoef je geen meubels meer te kopen. Dus, uh, ja, nou, Drie jaar zijn ze ouderwets, hoor. Van, nou ja, dat, doe ik, dat doen we niet aan. Maar uh, ik kan me is... voorstellen van dat deze generatie gewoon ook, ja, gewoon hun kinderen. He? Het is onzeker hoe de zorg precies zal verlopen. Van straks moet je misschien zelf een, een budget hebben om je eigen zorg te gaan betalen. Dus ik denk dat juist die groep, juist omdat ze alles al heeft, omdat ze onzeker is over de, zorg, de toekomst van de zorg, dat die inderdaad wel goede redenen heeft om gewoon de hand op de knip te houden. Ik wil even naar de invloed van internet. Want u zei net, aan het begin van de uitzending deed u een bekentenis. U heeft het weekend voor het eerst schoenen gekocht via internet. Ja. Ik denk dat dat voor meer mensen aan tafel geldt. Hè? Dat we meer via internet gaan kopen, of niet? Dat neemt een beetje af bij mij. Ik, ben, ik, ik kocht altijd veel boeken via het internet. Maar daar ben ik een beetje mee gestopt. Ik ga toch weer terug naar de boekhandel. Dat is Wat? heel raar. Hoe komt dat? Ja, ik vind het leuk om in al die boeken te snuffelen natuurlijk. Te kijken, de hele sfeer in zo'n boekhandel. En uh, ja, dat, dat, dat mis je allemaal als je via ja, ja. het internet koopt. Ja, ja. Meneer de Lange. Ja, uh, witgoed, uh, uh, cd's, uh, dvd's, uh, alles via internet. Ja. Oh ja, en dat wordt niet minder nog? Zeker niet. U mist nee. de gezelligheid van uh, de cd-winkel nog niet? Nee hoor, absoluut niet. <laughs> nee. Nee. nee, Want dat is wel een trend toch, dat we dat meer gaan doen? Nou, oh, de, de, de inter, internetomzetten nemen inderdaad. Het uh, is een double-digit growth, zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen. Maar dat, dat groeit met tientallen procenten, of met 10%, meer dan tien procent vaak per jaar. En dan gaan er over, gewoon de winkels iets over, van merken, lijkt me. Dat, dat zou je zeggen, maar wat er gebeurt, er is, er is een andere ontwikkeling. En die is wel heel bijzonder, want voorheen was het zo. Of, of, of je had een winkel in de hoofdstraat, of je had een, een webshop. Maar inmiddels is het zo, uh, en dat heet dan met, op goed Nederlands... Uh, uh, dat je cross-channeling krijgt. Dus ah. dat je uit verschillende kanalen juist uh, je juist verkopen realiseert. Het is dus niet meer of-of, maar het is en-en. Dus je op. hebt wel een pand waar je iets kan kopen... als een internetshop exact. waar je het ook kan doen. Ja. Ja. En die twee die versterken elkaar, die beïnvloeden elkaar. Wat bijvoorbeeld gebeurt, een bekende... Uh, uh, uh, modeketen uh, verkoopt via internet. En dan kun je de spullen ruilen, maar dan moet je wel terug naar de winkel. Ja. En wat blijkt? Mensen die daar gekomen zijn, nemen nog eens weer veel, keer mm. heel veel meer dingen mee dan ze aanvankelijk wilden ruilen. Wat, wat is uw advies aan winkeliers? Wat moeten ze doen als ze willen overleven? Nou, het is, ik, ik denk dat het heel belangrijk is. In deze tijd is het essentieel dat je je onderscheidt van de concurrentie. En juist internet en een goede retailstrategie kan daarbij helpen. Uh, en uh, je, je bent ook in staat, want dat is het mooie van internet. Internet kent geen uh, uh, winkelsluitingstijden. Internet is, uh, kent ook geen fysieke beperkingen. Je kan door heel de wereld uh, shoppen. De, er is natuurlijk een enorme... Verzendkosten zijn dan vaak zo hoog. Nou, dat valt tegenwoordig ook wel mee. Oh. Overigens is dat ook recent gebleken... dat toen, toen een aantal van die online winkels hun, hun uh, verzendkosten op nul zetten... begonnen ineens iedereen te kopen. Ja. Een, een, een psychologisch effect, denk ik. Ja. He, het ja. is alsof het is dezelfde truc alsof je de BTW teruggeeft. Wat de maar fijn... zegt u eigenlijk tegen elke winkelier... Van, je moet ook een internetshop openen? Nou, ik, ik denk dat het, uh, dat het heel belangrijk... het hoeft niet per se een internetshop te zijn. Ik ken, er zijn ook voorbeelden bekend. Bijvoorbeeld een uh, lokale ondernemer in Rotterdam... Die, uh, die heel sterk met social media mensen naar zijn winkel trekt en die bijvoorbeeld uh, twittert dat hij weer een nieuwe collectie spijkerbroeken heeft... dan krijgt een Groningen de vraag, goh, hou ma 42 even vast... want dan kom ik zaterdag even langs. Ja. Dus je bereikt een, een doelgroep op die manier die je voorheen nooit zou kunnen bereiken. Dat is één. En twee, wat ook heel belangrijk is... je kunt veel dichter op je klant, op je, op je, op je koper komen. Je snapt veel beter wat zijn vraag is. Zometeen na het nieuwsoverzicht van half drie praten we aan deze tafel verder. Met Peter De Lange, de advocaat van Laura Dekker. Met Bart Kuil, die vertelde over hoe winkeliers moeten overleven. Met Mariette Meester over haar familie in het Amerikaanse, maar toch ook super Nederlandse stadje Linden. En met ethicus Jan Forstenbos over de vergeetpil die bij Amerikaanse militairen met PTSS wordt getest. Eerst het nieuws van half drie, gelezen door Juris Stubinitsky. Radio 1 Het NOS-journaal. Binnenvaartschippers die door de kapotte sluis vastliggen in het Twentekanaal, kunnen voor hun personeel werktijdverkorting aanvragen. Sinds begin vorige week liggen er schepen stil bij Eefden, waar een sluisdeur naar beneden was gekomen. De schade voor vervoerders en bedrijven loopt in de miljoenen. Elf binnenvaartondernemingen hebben bij het ministerie werktijdverkorting aangevraagd voor 30 werknemers. In Eindhoven dreigen de kabels van een brug te knappen. Daarom is de weg tussen Eindhoven en Veldhoven afgesloten. Boven de weg hangt een zwevende fietsrotonde... waarvan de bekabeling het dreigt te begeven. De gemeente Eindhoven bespreekt wat er moet gebeuren. In Leiden is de politie vermoedelijk door overvallers beschoten. Een paar agenten raakten gewond door glasscherven. Er zijn drie mensen opgepakt. De politie bekijkt of die drie iets te maken hebben met de overval. En in Griekse apotheken krijgen mensen alleen nog medicijnen mee... als ze direct contant betalen. De apothekers hebben dat besloten omdat ze door de crisis in geldnood zitten. Normaal krijgen ze de medicijnen die ze aan hun patiënten geven... voorgoed door het ziekenfonds, maar dat is al maanden niet gebeurd. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. files naar Rotterdam op de A13 vanuit Den Haag... tussen Delft-Noord en het knooppunt Polderplein. 8 kilometer na een ongeluk. Twee rijstropen zijn er dicht... Op de A28 Zwolle Amersfoort, bij Amersfoort 3 kilometer. En de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam is dicht bij het knooppunt Vaanplein. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er staat file vanaf oud beierland en het verkeer kan beter omrijden. Vanaf knooppunt Hellegatsplein via Dordrecht over de A59, de A17 en de A16. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u opnieuw luistert naar Dit is de Dag. Hier aan tafel zitten Mariette Meester. En met haar gaan we praten over haar familie... in het Amerikaanse, maar enorm Nederlandse stadje Linden... en met ethicus Jan Vorstenbos over de vergeetpil die bij Amerikaanse militairen met PTSS wordt getest. U kunt reageren via Twitter. Gebruikt dan de hashtag DDD. Of ga naar onze website dag.nu. Mariette Meester, jij schreef het boek De Mythische Oom. Dat gaat over een oom van jou die in de Verenigde Staten woont. En waarom is die mythisch? Nou, hij was voor mij altijd mythisch. Hij is nu niet meer mythisch, want ik heb hem helemaal uh, uitgehoord leren en leren kennen. Maar uh, ja, in mijn jeugd hoor ik alleen maar verhalen over hem. Ik had hem nooit gezien. Eigenlijk, of misschien één of twee keer, maar nooit zo bewust. Maar ja, het was een hele bijzondere oom. Echt, echt zo'n geval van uh, krantenjongen tot miljonair, weet je ja, wel. want hij was wat... vrij kort na de oorlog, is hij naar de Verenigde Staten? Nou, in, in, in 350, 3,50. Begin 3,50. En ja. hij had eigenlijk geen opleiding. Hij had één jaar HBS, geloof ik. En... Ja, hij is natuurlijk de bekende weggegaan in de fabriek werken. Benzinestation is mee begonnen. En ja, op een gegeven moment, hij was al getrouwd, hij had al een kind. En ja, ik wilde toch uh, ja, verder komen. En toen is hij gaan studeren. En hij is arts geworden en hij is ook gepromoveerd in de farmacologie. Hij is toxicoloog geworden. Hij is hoofd van het onderzoeksinstituut geworden. Dus hij had een geweldige carrière. Dus dat sprak mij aan, dat hele verhaal. En vooral allerlei hele bizarre details uh, die bij dat verhaal horen. Zoals? Ja, bijvoorbeeld... En Dat waren ook mythes, want sommige bleken ook niet te kloppen. Oh. Mijn moeder vertelde bijvoorbeeld dat, het, dat zijn vrouw, de vrouw dat mijn tante... dus altijd de boeken van uh, zijn studieboeken overtypt... omdat ze zo arm waren. <lacht> nou, en mijn tante zei, daar weet ik helemaal niks dat van. Is helemaal dat is helemaal niet waar. Dus jullie hadden hier in Nederland een heel beeld... van, van hoe het die familie aan de overkant van de oceaan uh, verging. Zagen jullie ze ook wel eens? In jouw jeugd kwamen ze wel eens? Nou, één keer, uh, toen was ik al een jaar of 14 veertien, denk ik. Toen kwamen zij naar Nederland, want mijn oom heeft zeven kinderen... En Gingen we gingen met elkaar kamperen op een camping in Assen. En ja, wij natuurlijk allemaal met van die verantwoorde verschoten cartoon tenten. Nou, en daar kwam de Amerikaanse familie aan met een enorme kampeerauto. Oh ja. En er zat, ja, dat was in de jaren 70. Oh, ja. Dus er zat, zat, zat verwarming in en een douche en zo. Dus dat was duizelingwekkend ge... voor ons. Ongekende luxe. Ja. Die familie was er altijd al, maar op een gegeven moment werd jouw oom ziek. Hij kreeg leukemie. Precies. En uh, jouw vader die heeft toen, uh, stamp, is toen stamceldonor voor hem geworden en naar Amerika gereisd daarvoor. Dat was, ja. Een hele onderneming. Ja. Uh, was dat ook het moment waarop je dacht, ik wil toch eigenlijk nog wel meer weten? Maar oh, toen had ik het nog niet zo in de gaten. Ik, ik heb natuurlijk wel alle verhalen gehoord van mijn ouders. En het was allemaal heel bijzonder hoor. Want ze zijn daar ook bijna twee maanden geweest hè, in Amerika. In Chattel is een, was een gespecialiseerd instituut. En uh, ja, mijn vader moest zijn vliegangst overwinnen. Dat was voor hem eigenlijk het belangrijkste... Dat was, Want, nog een, dat, dat was enger dan, een, dan die operatie, Precies. begrijp ik. Ja. Want waarom kwam hij niet hierheen voor die uh, stamcellen? Nou, nee, dat, dat instituut in Seattle is zo, Fred Hutchinson instituut, dat is zo ongelooflijk goed. Het was veel beter okay. om dat daar te doen. En voor mijn oom was dat ook een heel lang traject natuurlijk. Hè. Voor mijn vader was het alleen maar het geven van bloed. En ja, het bloed wordt dan verrijkt. Met, je krijgt hormonen toegediend waardoor de stamcellen toenemen. Oh ja. Ja. Maar... Uh, dus zij daar naartoe, maar toen was het nog niet dat jij dacht... ik wil het ook nee, meer. Nee, toen zag ik het nog steeds niet. Heel raar. Soms ligt een onderwerp zo dichtbij. Vooral omdat het familie is natuurlijk, dat je het niet ziet. En ja een paar jaar geleden kwam dat, dat idee... Uh, mijn hoofd binnenwaaien, binnen laat ik het zo zeggen. En toen ben je ook afgereisd naar het plaatsje Linden. Het ligt uh, in de staat Washington. Uh, in de buurt van Canada ook. Precies. Het is een ontzettend Hollands dorpje, hè? Ja, nou uiterlijk dus. natuurlijk. Ja, er is ooit eens iemand... Wonen 50% van de mensen heeft daar nog een Nederlandse achternaam. Oh ja. De meeste mensen spreken geen Nederlands meer, hoor. Maar, uh, en je hoort er uh, bijvoorbeeld ook dit. <lacht> Wat horen we hier? Ja, dit is klompendance. Klompendance. klompendance. klompendance. Want daar doen ze ja. dus ook nog aan. Ja. Er zijn nog van die ja. oud-Hollandse gewoontes die daar nog... Ja. Uh, en ook wel goed misschien, want hier weten wij niet meer hoe het moet. Hè? Nee, ik zou niet weten hoe het nee, moet. Nee, ik ook niet. <laughs> heb je het niet geleerd daar. Nee, nee, nee. Dat was wat, te moeilijk voor wat mij. Wat trof je daar aan qua familie? Je hadden dus die oom en tante met hun zeven kinderen. Dat zijn er al een heleboel. Ja. Wonen die allemaal daar nog? Uh, nou, twee nichten wonen ergens anders, maar uh, 24 uh, familieleden wonen, wonen in, daar in Linden of in de omgeving. Ja, en wat voor plaats dus, is het dan behalve dat er een molen staat en dat ze een klompendans dance doen? Uh, het is een stadje van 11.000 inwoners. Het ligt dus tussen Seattle en Vancouver. En het bijzondere daar is dat er zoveel kerken zijn. Eh, ik had het wel gehoord, theoretisch wist ik het, hè. 34 kerken op 11.000 inwoners. Oh, dat is dus ja, veel, ja. En dan dacht ik altijd, dus veel. het is veel. Het is ook een tijdje, we hebben ze een wereldrecord gehaald in het grootste aantal kerken per inwoner. Alleen eh, dat. Naast nu... Laura Dekker in het <laughs> Guinness Book of Records. Ja, ja, maar dat is nu overschrijdend. Maar ja, als je daar dan komt, dan denk je: oh ja, daar heb je een kerk. En dan loop je de hoek om. Hé, hey, weer een kerk. Hoe komt weer een kerk? Dus, dus dat is echt wel enorm veel. En dat komt omdat ze iedere keer als een ruzie ontstaat, stichten ze gewoon een nieuw. Nou nou nieuw ja, dat kerk, is hè? natuurlijk in Nederland in de, is ook erg geweest natuurlijk. Het is gewoon de bekende Nederlandse verzuiling. En dat hebben ze gewoon meegenomen. Zomen. Dat hebben ze meegenomen en, en, en voortgezet. En het is ook wel zo. Uh, kijk, die 34 kerken, sommige hoort watzelfde kerkgenootschap, maar dan was de kerk vol en er werd er weer een nieuwe neergezet. Nou oh ja, zo kan het ook gaan. Nou, nou, heb jij eerder boeken geschreven waarin jij je in een gemeenschap een tijdje hebt opgehouden, bijvoorbeeld mm. bij de Roma, en dan beschreven hebt hoe dat daartoe. Gaat. Maar dit is natuurlijk wel extra, omdat het ook nog je familie is. Ja. Maakt het dat makkelijker of moeilijker? Hoe was dat voor ja, je? Ja, nou ja, iedereen weet het natuurlijk ook dat je geen auto, tweedehands auto... aan je familie moet verkopen. En zo moet je natuurlijk ook nooit een boek over je familie schrijven. Maar, dat maar dacht, je hebt het wel gedaan. Ja, ik, ik dacht achteraf, had ik het nou moeten doen en zo. Maar uh, het is wel allemaal in overleg gegaan natuurlijk. Hè? Maar, maar heeft, al, waarom die twijfel? Maar uh, ja, het is toch wel heel... Want ik, er gebeuren allerlei dingen die eigenlijk te intiem zijn om nu te vertellen... maar die wel in het boek staan... En ja, ja, dat is gemeen. Waarom mag het wel in een boek en niet op de radio? Nou, omdat dit radio is en geen boek. Omdat het boek gaat ja. Kijk, dat is heel slim. Ah, dat is ook terug. <laughs> <We hebben> de, <laughs> er gebeurden allerlei dingen. Maar achteraf ben ik toch tot de conclusie gekomen. Ik heb, ik heb op het laatste moment, je krijgt dan drukproeven. Hè, voordat het echt gedrukt wordt, heb ik heel subtiel allemaal nog nagekeken. en Dingetjes, komma's en punten veranderd. Want je wordt eigenlijk gedwongen, omdat het over familie gaat, om subtiel te schrijven. Dus achteraf gezien heb ik gedacht, het is toch een voordeel dat het over familie gaat. Want daardoor eh, ga je als het ware niet voor de lezer zitten. Kijk, men is dus heel gelovig in het stadje. Ik ben zelf niet gelovig. Je ging wel je dan helemaal dan, mee met je? Precies, maar ga je dan naar vreemde mensen toe, dan ga je misschien te veel je mening geven. Of ja, een beetje te extreem erover vertellen. En die heb je nu gemaakt. Ik, ik moest balanceren op een evenwilsbalk... en ik denk dat het boek ten goede is gekomen. Maar hoezo? Ze wonen in Amerika. Al zijn ze boos over jouw boek. Heb je daar last van? Nou, nee, kijk eens. Ik, kijk, ik, ik, ik heb ook romans geschreven. En bij mij eigenlijk... mijn thematiek is eigenlijk hoe moet je leven? En ik, ik probeer zelf in tegen te leven. Dus je dus, wil geen ruzie met ze? Nee, ik wil geen ruzie, maar ik wil ze ook geen pijn doen. Maar ze maar zijn niet heel kant, blij. Je oma is niet heel blij, geloof ik, hè, met het boek. Nou kijk, ik ben, ik ben inderdaad na drie maanden, toen heb, daarna ben ik begonnen met schrijven, toen ben ik teruggegaan. En ik heb het met hem helemaal doorgenomen. En bepaalde punten vond hij vervelend, heb ik veranderd. En ja, hij zei van nou, ik heb toch liever dat je mijn naam verandert. Dus dat heb ik gedaan. Hm, hij heet anders ja. dan die echt heeft. Ja, ja, maar ik denk toch dat hij er wel trots op zal zijn. Ja. Hoor, maar van. zonder dat je het heel intiem maakt, kan je een voorbeeld geven waarvan je zegt van ja, dat heb ik toch veranderd omdat hij dat wilde? Uh, nou, er zijn bepaalde gevoeligheden in Amerika op het gebied van. En daarna zeg ik niks meer. Maar het gebied van uh, wietroken. Ah, oh ja. En dat is voor ons Nederlanders allemaal heel. Uh, ja, dat vinden wij gewoon. En dat ligt daar allemaal zo gevoelig. Dus daar heb je wat aan veranderd. Dus daar heb iets aan veranderd. Ja. Nog even over die, over die kerk. Want jij gaat daar naartoe. En je, ja, je gaat ook gewoon mee. Uh, elke zondag. En op een gegeven moment, dat vond ik wel grappig om te lezen. Raak je ook helemaal gehecht aan één kerk. Ja. Terwijl het eigenlijk een kerk is waar, waar je. je in Nederland nooit thuis zou voelen, denk ik. Nee. Hoe, nee, kwam het, het, hoe kwam het dat je je daar dan toch thuis ging voelen? En wat voor kerk was dat? Uh, mijn, mijn jongste nicht. Dat was, ja, het zijn allemaal hele leuke nichten. Maar zij was enorm hartelijk. En zij ging naar de gereformeerd, vrijgemaakte kerk. Daar dat zijn wij ook mee gegaan met haar. Dus we, ik ben elke zondag... Uh, inderdaad twee keer anderhalf uur naar de kerk geweest. Maar het, ja, het, in Amerika is de kerk eigenlijk je tweede familie. Dus je voelt je daar op een gegeven moment ook heel erg thuis. En wat ook nog meespeelde... Het, de kerk was net in renovatie en uh, die, de mensen gingen dus naar een sporthal. Dus het had ook iets heel... Heel erg... Ja, je was als het ware aan het kamperen voor de goede zaak. <laughs> en dat was samenbindend. Dus dat, nou ja, de dominee die, die, die preekte dan. En ondertussen zat een basketbal net boven zijn hoofd. Oh ja. Dat is wat aureoel. <laughs> dus dat had allemaal iets heel bijzonders. En op een gegeven moment en... vragen andere familieleden... of mensen nodig jou ook uit om naar andere kerken te gaan. Maar dan voel je je toch eigenlijk een beetje ontheemd. Nou, daar zijn we ook wel naartoe gegaan, hoor. Ja. Natuurlijk, je wilt fatsoenlijk zijn. Maar op het laas heb ik het inderdaad niet volgehouden... in die uh, wat wij dan vrijgemaakte kerk noemen. Want? Ja, ik, het begon aan me te vreten. De dingen die je daar hoorde over homoseksualiteit bijvoorbeeld. Uh, ja, er werden allerlei. Het, zij vinden dat echt de ware kerk. Hè, dat. En wat ik op een gegeven moment echt concludeerde, en daar heb ik ook nacht wakker over gelegen, dat voor hun is de zonde is het basisbegrip van, van hun geloof. En ja, voor mij is toch de liefde, lijkt mij, het basisbegrip. En ja, daar heb ik enorm mee geworsteld. En toen uh, Ik ga dus in Nederland nooit naar de kerk. Maar ik wilde dat mijn familie niet aandoen... dat ik helemaal niet meer naar de kerk ging daar. Dus toen zijn wij naar een, ja, een gereformeerde kerk ben ik gegaan. Ja. Dus ja. Was je blij dat je er weg kon, na drie maanden? Nou, nee hoor. Nee, nee? nee, nee zeker niet. En zou nee. je er kunnen wonen? Ik denk het wel. Maar ik denk toch inderdaad dat ik dan op een gegeven moment... niet meer naar zo'n kerk zou gaan. Nee, maar wat zijn maar... de voordelen van zo'n kleine gemeenschap? Uh, ja, het is heel vertrouwd natuurlijk. En tegelijk zit je toch uh, heel stoer in Amerika. Hè? Want je moet niet vergeten... Ja. Voor je, is je imago ook... is het goed. Ja. <laughs> ja, nee, de natuur is ook heel geweldig. Hè? Want je, je keek uit op, op, uh, op een hele mooie vulkaan die be constant bedekt was met sneeuw. En uh, je hebt daar prachtige bergruggen en je kunt hele mooie tochten maken. Dus, en tegelijkertijd zit je in zo'n veilige uh, Nederlands-Amerikaanse gemeenschap. Ja. Ja. Komt er een Engelse vertaling van het boek? Dat ze het daar nou, kunnen het, lezen? Het ligt, nog niet, het ligt pas morgen in de winkel in Nederland. Dus dat vind ik wel heel. Ik ja. ben te snel, maar is, is dat een plan? Of zeg je van nou? Een plan. Ja, kijk, daar heb je schrijvers zelf niks over te zeggen. Dat is maar je natuurlijk droom. Natuurlijk. dat je droom? Tuurlijk. Dat Maar daar ga uh... ik wel even overleggen met mijn oom. Ah, opnieuw? Nou ja, tuurlijk. ja ga er opnieuw samen doorheen. Jawel, maar ik, dat, kijk, uh, van in Amerika, 3% van de boek in Amerika is vertaald. Dus dat uh, oh. zal heel moeilijk worden. Ga je binnenkort nog weer eens een keer terug? Naar Misschien wel, maar ik heb nu niet echt een aanleiding. Maar goed, nou, informatie over jouw boek zetten we op onze website www.ditistedag.nu I will always be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 Ik ik blij dat ik je niet vergeten ben. Guus Meeuwers, we gaan praten over de vergeetpeel, Jan. Wat is het precies? Ja, het is eigenlijk een, een middel, een, een zogenaamde beta-blokker... die eigenlijk al vrij algemeen bekend is om de bloeddruk een beetje te drukken en dat soort zaken. Maar in, steeds, in toenemende mate zoeken farmacologen naar andere toepassingen... die ook een beetje samenhangen met bijvoorbeeld lichamelijke verschijnselen als trillen en, en zenuwachtigheid en dat soort zaken... En men heeft nu uh, een toepassing gevonden die nu aan het uitgeprobeerd worden bij, bij nare herinneringen, soms hele heftige nare herinneringen, posttraumatisch stresssyndroom, zei je al. En als je dan mensen propranolol geeft, zoals dat middel heeft. Hè, dan, ja, dan wordt eigenlijk de stevige emoties die ze hebben bij dat soort uh, oorlogservaringen, die worden dan gedempt. En dat gebeurt en, al, die pil wordt al gegeven? Of dat wordt op ja, dit moment. Die, die mee nu in, die wordt uitgetest voor deze nieuwe toepassing. Uh, en en ja, dat, dat, dat leidt dus tot, niet tot het vergeten... überhaupt dat men in Irak geweest is of in Joegoslavië... maar wel van dat... Uh, ja de, de, de emoties die daarmee geassocieerd worden... dat die langzamerhand verzwakken. Oh ja, klinkt uh, positief, want iemand met een uh, posttraumatisch stresssyndroom... zou daardoor van dat syndroom af kunnen komen, misschien. Ja, dat is in elk geval een toepassing die als hij gewoon medisch uh, ja, werkt, blijkt te werken... Hè, binnen de condities van neveneffecten en dat soort zaken... Uh, gezien de heftigheid van, van dit soort traumas... Hè, wel, wel een zekere mate van toepassing zou kunnen oh Ja, erkenen, En jij hebt ik het ik meteen ja. over neveneffecten. Waar denk je dan aan? Nou ja, die zijn voor een deel lichamelijk natuurlijk. Zoals heel veel uh, uh, geneemers... Dat is een hele lijst natuurlijk. Er is zelfs een bijwerkingen site. Als je daar de bijwerking van propanolol... Moet je, staat nooit precies bij hoeveel procenten dat dan is. en zo, en zo, Of jij het zelf zult krijgen. Maar die zijn natuurlijk nogal heftig. Uh, maar er zijn natuurlijk ook mensen... ook veteranen in Amerika... die zeggen van ja, deze ervaringen... die willen wij uh, ja, gewoon verwerken... Op, op een andere manier. Hè? Omdat dat wij ook een soort levende herinnering blijven... aan datgene wat, wat aan de oorlog... die Amerika gevochten heeft. Nou nee. klinkt dat een beetje als het zelf zeggen. Is dat natuurlijk... Wel acceptabel als je daarom therapie zou wijken, klinkt dat natuurlijk heel cru. Maar het verwijst wel naar, naar een veel bredere en interessantere problematiek als je het in brede zin bekijkt, namelijk wat de rol van de emoties precies is. Ja, precies. In de manier waarop we ons door het leven bewegen. Ja, ja. Moet je die, zeg maar. die wel uit willen schakelen, zeg je eigenlijk? Ja, nou, toen, toen, uh, toen Elsbeth daar straks die vraag stelde over, over nare ervaringen, hè? nou, ik wil hier wel iets, uh, een bekentenis uh, nou, mooi. Doen, Doe maar. die, die voor mij wel, wel, wel heftig was, omdat ik in die tijd ook met dierethiek bezig was. Dat een persoonlijke anekdote, we ging op vakantie en we waren, hadden een afspraak. We gingen met de trein. We zouden onze twee cavias die onze kinderen destijds hadden, zouden we aan onze schoonzus overdragen. Maar die schoonzus die kwam op die dag net thuis. Hè. Nou ja, die had vertraging. En onze twee cavias die stonden daar op de plaats en het was 30 graden. En die cavias die zijn daar gewoon, ja, min of meer van warmte omgekomen. Gelukkig was er toen nog geen, waren er nog geen animal cops, Want dan hadden we misschien als dus al de animal cops moeten confronteren. Maar het maar het punt is dit. van Deze nare ervaring, want ik herinner het nog steeds. En ja. het is zelfs ook wel een beeld wat nu en dan bij me opkomt. Als ik die zou kunnen dempen. Dan zou, en, en min of meer naar de achtergrond. van, hè, Dan zou die niet meer de functie hebben die die nu heeft. Namelijk dat, is... dat ik me eigenlijk nog, echt nog wel schaam. En, en, en in zekere zin meer voorzorg had moeten nemen. Voor die diertjes. En dan is het niet achter had moeten laten zonder enig toezicht. Maar je dus... schaamtje, je. Wat, wat schiet jij er nou nog mee op om je nu alsnog te schamen. En zou je niet veel meer geholpen zijn met je niet meer te schamen. Nou ja, ik denk van dat, dat die schaamte er dat toen... Dat dat je zorgt van dat het de volgende keer beter oplet. Dus dat inderdaad berouw en geweten... voltooid deelwoord, je hebt het geweten... en dat, dat, dat ja, predisponeert je dus om de volgende keer beter na te denken. Maar dit gaat over iets wat jij zelf verkeerd ja. hebt gedaan. Dat is bij een posttraumatisch stresssyndroom nee, meestal niet zo. Nee, nee, dat is ook zo. Maar een van de discussies die momenteel over, over psychofarmaca, dus, dus geneesmiddelen die op het, op het brein werken... en met name via de, de hormonen die daar een rol in spelen... allerlei stemmingen, maar ook cognitieve functies en zo kunnen beïnvloeden... daar wordt natuurlijk heel veel en ook wel is het een heel lastig probleem om een scheiding te maken tussen, tussen therapeutisch gebruik... En een breed gebruik, hè? in principe als het zou werken. Hè? Ja. We leven in een vrij land, over de toonbank van de drogist heen. Hè? Ja. Kijk, en in, in die zin roept, roept deze kwestie dus ook vragen op... van hoe willen wij precies dat onze emoties gereguleerd worden? Hoeveel vrijheid willen we daarin? Uh, ook een publieke discussie over de vraag... wat voor rol spelen emoties al, al, uh, eigenlijk? En daarom gaf ik dit voorbeeld van schaamte. Oh ja. hè? Van, uh, dat, dat, dan, uh, dat is misschien ook nog wel belangrijk om op te merken. Van dit is dus een, een als de trauma zich eenmaal gevestigd heeft in die v aan, dan kun je die emoties verzwakken. Maar er is ook een preventief gebruik. En dat is ook wel interessant, moreel gezien. Neem je, je al voor dat je gaat? Nou, wat er dan gebeurt, is in zekere zin. Ik zal een casus beschrijven. Ja. Dan wordt het meteen duidelijk. Een vrouw die was geanestiseerd, maar het blijkbaar niet diep genoeg. He, zodat ze in de operatiekamer hoorden, het was een kijkoperatie, dat zij een hele slechte prognose van haar kanker had. Die, die vrouw raakt enorm in paniek en die krijgt meteen een, een stoot, een spuit met dat propranol. He, of een ander middel, een beta-blokker. Wat blijkt later, later blijkt he, van dat ze die, die feitelijk die herinnering zelf ook aan die slechte prognose is vergeten. He. Dus dat wijst op iets interessants, namelijk van dat onze emotie. He, Eigenlijk ook een voorwaarde is om je dingen te herinneren. Hè? Als je de emotie okay. neerdrukt, dan blijft ook de feitelijke herinnering daaraan niet mm. meer bestaan. Mm. Kijk, en als je dat zou doen, dan zou je natuurlijk kunnen zeggen van nou, als er gewoon niet te veel neveneffecten zijn, dan rusten wij onze soldaten, eventueel kunnen criminelen er gebruik van maken, door ja. zodanig van dat ze later geen last meer hebben van wanneer ze iets verschrikkelijks gedaan hebben, waar ze later misschien, hè, als hun geweten een beetje redelijk zou functioneren, als ze, als ze zich hè, dat herinneren, mm. zo grote problemen mee. Hebben, een samenleving hè? met moreel besef. Zonder moreel besef. Dreigt te ontstaan, zeg jij? Ja, nou, ik denk van dat de notie van een geweten heel duidelijk verwijst natuurlijk naar de rol die het geheugen speelt bij het in stand ja, ja. houden van, een, van, van bepaalde morele mechanismes. Ja, ik wil even de rest van de tafel horen. Ja. Hoe luisteren we hiernaar? Moeten we zo'n pil willen? Ik zou hem niet willen, nee. Jij nee niet? Ik ben er niet voor, nee. Want? Nou ja, alleen misschien in speciale medische gevallen, maar ik zou het zelf. Ik, als ik een fout maak, dan wil ik hem analyseren en dan wil ik er wat van leren. Ja, maar als je, ja. uh, als je iets vreselijks overkomt waar je niet ja. zelf verantwoordelijk voor bent. Ja, maar dat vind ik nu heel moeilijk te beoordelen. Dat, dat zou je op dat moment uh, moeten beoordelen, ja. denk ik. Meneer De Lange? Ja, ik heb voorbeelden meegemaakt in de vroegere strafpraktijk. waar iemand een ander mens van het leven had beroofd. En uh, in sommige gevallen leidde dat die wetenschap tot zodanig zodanige druk dat ze zichzelf van het leven beroofden... omdat ze niet met die wetenschap konden voortleven. Hm. Dus ik ben voor bijzondere gevallen voor, ja. Dan zou het inderdaad ja, ja. goed zijn om wel zo'n punt te nemen ja. om dit te voorkomen. Ja. ja. Nico? Ja, ja, ik, ik zou liever een omgekeerde pil uh, willen hebben. Hè, dat je, je juist dingen herinnert die je uh, vergeten bent. Ik weet niet of dat <lacht> ook uh, te regelen is. Ja. Uh, want soms heb ik wel eens het gevoel dat ik uw pil uh, af en toe al geslikt heb. Dat is waar in lichte dosis. Maar... Wat heeft u allemaal gedaan? <lacht> voorbereiden, die zijn er wel cognitieve versterkers. Ik maar wat, wat, wat ik me wel afvraag is, uh, moet je dat middel blijven slikken als je eenmaal die ervaring hebt gehad? Of is het een kwestie van een maandje daarna en dan stoppen? Hoe werkt dat? Dat weet ik niet precies. Ik ben, geen, ik ben natuurlijk geen farmacoloog. Dat is een interessante vraag inderdaad. Maar voor een deel werken wij zelf toch ook zo? Als we hele erg dingen mee maken, die verdringen we toch ook? Ja, nou ja, dat, dat, dat zeg jij thuis. Maar we zijn natuurlijk oh, ook nog een geleerd we, hoor. Ja. ja, nee, we verdringen natuurlijk heel veel. Maar hele ernstige gebeurtenissen, die blijven ons ook heel erg bij. Als kinderen mishandeld zijn in hun jeugd, hebben ze daar niet alleen. Dat is misschien ook nog wel een interessant onderscheid. Namelijk een declaratieve geheugen die zegt van dat wij mishandeld zijn. Maar dat kan in principe of dat wij, dat of dat onze vader is. Maar bij he, erge traumatische gebeurtenissen gaat dat gepaard met hele sterke beeldherinneringen. Ja, dus ervaringsgeheugen. En dat werkt eigenlijk via een heel ander deel van het brein. En het is bij posttraumatische stress heel sterk. Dat ervaringsgeheugen, wat in zekere zin, zorgt voor de grote problemen. Niet dat ik in Irak ben geweest, maar juist dat ervaringsgeheugen is heel sterk verbonden. Dat je die met beelden die emoties. steeds weer ziet. Ja, maar. Ja. Je kunt het mensen er ook niet aandoen om te zeggen... Ja, je moet het dan maar houden. We zouden nee, er wat aan kunnen doen, maar nee, sorry, nee, bedoel ik bedoel Nee, ik denk van dat dit een discussie is die we voluit moeten aangaan... met alle uh, ja, gedetailleerde ethische problemen ook. Een van de dingen die ik las in de literatuur was ook... dat in, de, in, de jurist, in, in het recht en zo wordt, wordt nu gevreesd... dat bijvoorbeeld uh, ja, deze, deze middelen gebruikt worden... waardoor getuigen inderdaad niet meer... volgens het wetboek van strafrecht en zo... dezelfde betekenis hebben als wanneer ze... Hè? in het Amerikaanse recht bijvoorbeeld... mag iemand niet dronken voeren... omdat hij dan inderdaad niet meer als getuige kan... Als mensen gewoon ja, moeten getuigen, maar daar niet veel zin in hebben... en ze gebruiken propanolol of zo... en, en, ze, en ja, ze herinneren niet meer precies zo precies als wanneer ze dat niet gebruiken... dan heb je natuurlijk toch ook een juridisch probleem. En, ja, dit soort zaken zijn natuurlijk allemaal heel erg voor discussie vatbaar. Ja. nou We gaan afwachten wanneer die bij de kruidenier uh, of bij de drogisterij te koop is, Jan. <lacht> we gaan uh, eerst maar eens naar onze dichter bij de dag, Sander Koolwijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Heb je niet een pil geslikt? Nee, oh, nee. Goed. ik ben me vooral met Laura bezig oh, Oké, okay. nou, laat horen. Oké, okay, het gedicht heet Ik ben trots op jou. Beste Laura, mijn land kreeg van het water handelsroutes en nieuwe vlakke grond. En 16 jaar geleden kreeg het jou. Een meisje dat zeilend onze angsten voor dat water eindelijk teniet zou doen. Een meisje dat de zee bevaart zoals onze admiraals in gouden tijd. Dat ons platgetrapte zelfvertrouwen weer laat bollen in de wind. Een meisje dat ons helpt bij het leren kennen en vertrouwen van de wereld voor de dijken. Dat ons laat zien dat net als jij, iedereen vanuit ons gewonnen land, alles kan als hij maar wil. Maar niet de rijkdom van de handel, niet de overwinning van het land, maar de angst voor overstroming en de afvlakking door het water is tot diep in onze genen weggekropen. Waardoor mijn land onvermogend is geworden om de armen met een glimlach te spreiden voor de wereld voorbij de einde waardoor mijn land onvermogend is geworden om gewoon heel trots op jou te zijn. Dankjewel, www.dit is de dag. Maar nu staat hij op. Hartelijk dank aan Peter de Lange, aan Bart Kuil, aan Mariette Meester en aan Jan Forsterbos. In elke klas van 30 leerlingen zitten er twee met een voedselallergie, zeggen de jongste cijfers. Hé, hey, en wat gebeurt er dan als je toch iets eet waar melk in zit? Nou, als ik een beetje eet en uh, pukkeltjes... En dat is niet zo van gevoel, moet ik je verzekeren. Ja, in de supermarkt is nog maar weinig allergievrij eten te koop. Moet dat veranderen en gaat dat veranderen? Na drie uur meer hierover. We gaan eerst luisteren naar het nieuws van drie uur. Graag tot zometeen.